Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar pa het paardje hoort en paardie zegt dat hun verkeer. Zandsel, aan de zee, aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met bloedje, neem met zusje, om mijn viek, tante vriend. En de hele familie is dus we aan de zand. Mama zegt dat er man en oude, zij ze slemmer is. En dan roept zij uit, dan kent zee, is hier zo fris. Ze plaatst de deel bij vrede weer haar vijf erop, kom op. Maar potselen roept ze geel, de zee zit in mijn ogen, ga naar zand,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 En verantwoordelijk voor de muziekkeuze is Cor Draaier. En Cor, je hebt weer prachtige muziek samengesteld met veel harmonie. Nou, we luisteren straks, straks met genoegen naar jouw muziekkeuze. Maar nu is het woord aan Anke Joustra.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 op een, eh, uh, zo'n ding ook weer, een klarinet. Dat was heel moeilijk natuurlijk. Ja. He? En fluit. Die dingen wel. He? Maar zo alles bij ons ging dat sneller te doen, ook als een, een trompetspeler, ook met drie piston. En dat mocht er allemaal snel bij.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 Ja? ja, we zijn alweer in de uitzending. Dat was het ja. nummer van de Lambanda's uh, met de fanfare. En je hoort al aan de muziek. Dat is uh, onlosmakelijk verbonden met uh, carnaval en met feest. En we schakelen weer even over naar Ankie Jouwstra. Ja, goedemiddag luisteraars. Tegenover mij zit... Uh... Bertus Balledux, de deze week 90 jaar geworden Bertus Balledux, die zich nog uitstekend kan herinneren en ook heel goed voorbereid heeft, gedocumenteerd heeft, want ik heb hier, ik weet niet hoeveel foto's voor me liggen en we spreken onder andere over de Zandvoertse Muziekkapel en ik ben net even bijgepraat door Pieter, misschien kan je dat zelf even uitleggen, want, uh, ja. Ja, ik pak even de microfoon, want het verschil tussen een kapel en een harmonie, dat is fanfare verbeterd als het niet zo is. Fanfare is zijn koperinstrumenten instrumenten. En uh, bij een harmonie komen ook de houtinstrumenten erbij, zoals klarinet en fluit en dergelijke. Inderdaad. Uh, dat is het grote verschil, hè? Ja. Oké, okay, we gaan weer naar Aki. dat uh, was het. Ja.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 Nee, uh, achter het... Uh, het door, hoe, hoe Op de Parallelweg. Nee, dan moet ik even... Uh, ja, even nadenken. Nou, we hadden de school... Nee, de school die nu afges...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 Die was heel goed, ze natuurlijk. En uh, hadden we de eerste prijs. En toen moesten we dus in de, in de volgende ronde, dat je dus in de allerhoogte. Dat hebben we ook gewonnen. Zo. En, en, en ik vergeet het nooit, we waren ja. Dan gaan we me. nu weer even naar een heerlijk muziekje van Kor luisteren. Ja.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 Daar zie ik uh, dus de padvinerij en uh, allemaal schoolkinderen. Wat, wat deden de grond, die schoolkinderen alle, daar dan? Ja, maar de schoolkinderen die kwamen daar naartoe. En de tegenwoordig niet meer natuurlijk. Hè, want dat waren ja, de, de scholen, die kwamen gewoon naar de. Die moesten er zijn. Ja? Of die moesten er zijn, zelfs eigenlijk. En wat deden ze dan?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 Het was altijd een geweldige happening. Dat was prachtig. Het heel, was heel, heel mooi Het was vol, vol, vol. En je had natuurlijk niet zo uh, al die zogenaamde... wat je nu hebt in het dorp. Met al die toestanden, weet je Door alle straten heen. Met al die feestdingen daarbuiten. Nee, bij ons ging het alleen maar op een, uh, op, het, op het, uh, het veldje. Achter het paskantoor. Daar achter, die kant ergens daar. Ja? En er werd dus gedaan... Uh, we noemen dat ook allemaal bij bijna. De de zakloop uh, en al die toestanden. En met die kussens. Dus water, ja En prikken. En, en, en prikken en zo. Hè, al die dingen. Dus de oude Wetse kinderen spelen. Ja. En dan. Uh, jullie marcheerden door het dorp. Dat dus is heel dorp, ja, ja. Ja, dat klopt. Kijk dus.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 daar ja, heb ik wallen. hier ook prachtige foto's van. En hoe heten jullie dan als eh, carnavalsband? Eh, de schakken, de scharke, de wallekappers. Ja, de, de, ja de, en ik de, zie hier Bo voorop lopen. Ja, ik word wat ouder nou, hoor. Ja, dat een nou, dat maakt helemaal ja. niks uit. Ik wil het over iets anders gaan hebben. Want we hebben nu al zoveel over de muziekkapel gehad. Ja. Maar voordat we over de rest van je leven gaan praten. Gaan we eerst nog naar een muziekje luisteren.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 dat deden jullie niet. Nee, nee, dat deden wij niet. Nee, nee, helemaal niks. Wij zorgden ook voor de leggers, die, die moeten gerepareerd worden, want dat kon er het begin natuurlijk. En bij ons in de werkplaats werd dat allemaal gerepareerd. En de hockeyballen, zo ik het maar, maar zeggen, die hebben we dus altijd bij mij thuis bewaard. En die werden in de werkplaats, daar, we daar, uh, daar werd die uh, wit gemaakt.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 En die werkplaats, die, wat, wat hield dat in? Want wat voor zaken hadden jullie thuis? Dat deden wij dus mijn broer. Mijn broer Nico. Die deed meer de, de meubeltoestanden. Want dat deed hij graag. Dat was zijn vak ook. Ja, andere dingen natuurlijk ook. Want wij deden wij ook andere, an, an, andere dingen natuurlijk. Maar ik deed voor de zaak en voor koren. Voor mijn vrouw dus. Dat deden we de zaak. Die hebben we dus 50 jaar lang gedaan. En die zaak was door je vader... Uh... Voor die tijd was die het al van mijn vader. En die was al in de Trampstraat. De Trampstraat toen. Die was van mijn vader. Dat was voor de oorlog. En na de oorlog toen we terugkwamen. zijn we dus naar de... In de Trampstraat nog gewoond nog even. En we hebben... Uh, ik geloof nou een jaar of tien jaar later. Zijn we naar de Halterstraat gegaan. En dat was een... Een zaak voor, meubelinrichting, voor, nee, woningenrichting ja, woninginrichting. woninginrichting met auto op en aan. Ja, wat een grote zaak. Volgens. En waar was jij zelf in gespecialiseerd? Ik was gespecialiseerd dus uh, hoofdzakelijk, dus uh, linoleans, gordijnen, vitrages, bedden, uh, kokos, noem maar op wat het allemaal was.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 God, wat heb ik hier allemaal staan? Al die, ik ken ze alle, allemaal eigenlijk, maar ik kan die namen niet zo snel meer... Zal ik even meer? met je meekijken? Ja, ik kan het niet zo snel zien. Nou, ik zie daar Gerrit Schaap ja. en meneer Koenraad. ja. Inraad. En Theo van Koningsbrugge. Ja. En uh, jonge Geert.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 Maar en niet ieder bruidspaar wilde dat. Hè? Daar moest je voor betalen. Ja. Ja, die betaal, dat was uh, in de allereerste jaren. Uh, dat was iets van, uh, ik geloof iets van 10 euro. Uh, gulden. Sorry. Dat was guldens. 10 guldens. En dat werd later werd dat helemaal opgegaan. Bla bla bla bla bla, werd het werd hoe langer, hoe meer. En de laatste yes, was zelfs 50 euro.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 We luisteren naar de Brickhouse en Brass Band met The Floral Dance. En we schakelen weer over naar Anke Joostra.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 Ik zei, je man, man Hij zegt, ja. ik, zegt, ik heb geen auto. Ik zal mijn taxi. Ik heb een taxi, nooit van het leven heb ik in een taxi gereden. Bij Be wijze van spreken. En, en nou, wij daar naartoe. Nou, je bent wel weer laat, hè. Die er aankomt in het Balladux. Zo. Ja, oké. Okay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 Achteruit, ik zei: je me nou. Nou, en toen werd dat, en nou, die twee burgemeesters die toen, eh, of, of, of vroegen de jongens allemaal maar vroeger. Maar ook burgemeester in Zeeland, geloof ik, en die, en die was ook hier, heb je ook gehokt, die twee? Heel vroeger, jammer dat ik hem niet meegebracht heb. En eh, ja, dat kreeg ik, dat is ben ik ook niet.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 Nou ja, noem allemaal, ik heb ze allemaal op dit even, moment. De Messiah van Hendel. Massaja, al, al allemaal die toestanden hebben En allemaal, waar waren die uitvoeringen? De uitvoeringen die waren in de Hervormde Kerk in Zandvoort. Daar werd die gedaan. Prachtige. Ja, moet ik zeggen, de, die, het, is, het is zo mooi om daar te zingen. De akoestiek. De akoestiek. Kijk, normaal zou ik het wel weten, maar. Sorry hoor, tegenwoordig gaat het wel moeilijker bij me, langzaam.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 Een bijzonder goede en mijn vrouwen, hoe heet ze ook weer? Die nou pas overleefd, maar goed, die waren ook bijzonder goed.